Op zogenoemde superfoods als goji-bessen, kia en quinoa... zitten te vaak resten van bestrijdingsmiddelen... zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Volgens de NVWA is er geen direct gevaar voor de gezondheid. Er zijn wel boetes uitgedeeld aan leveranciers die de norm overschreden. Vorig jaar kreeg de NVWA meldingen van mensen die na het eten van de superfoods... last kregen van overgeven, maagpijn of diarree. Maar volgens de organisatie kwam dat niet door bestrijdingsmiddelen. Waar het wel door kwam is onbekend. Een agent die in Eindhoven een meisje van 18 doodreed, heeft een voorwaardelijke rijontzegging van een half jaar gekregen. De agent reed in maart 2013 met zwaailichten aan door rood... en was in een kolon op weg naar een spoedgeval. Het meisje reed op haar scooter en werd met hoge snelheid geschept. Ze overleed ter plaatse. Het OM besloot de agent eerder niet te vervolgen... omdat hij zich met sirene en zwaailicht aan de regels had gehouden. De rechter oordeelt nu dat een voor voorwaardelijke rijontzegging... voor de agent op zijn plaats is. Huurwoningen in de goedkoopste categorie, namelijk met een huur tot 403 euro, worden nauwelijks aangeboden door woningcorporaties. Dat concludeert een woonbond na een inventarisatie van het aanbod van huurwoningen in acht regio's. Maar 7% van de aangeboden woningen valt in de goedkoopste categorie. In totaal had ruim de helft van het aanbod een huur tot 618 euro. Dat is een huur die geldt als betaalbaar. De rest van de woningen was duurder. De Nederlandse export naar Afrika is het afgelopen jaar licht gedaald. Het komt vooral door de lagere olieprijs, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Afrikaanse landen exporteren ruwe aardolie naar raffinaderijen en onder meer Nederland. De verwerkte olie wordt daarna weer naar Afrikaanse landen geëxporteerd. Die olie is het belangrijkste Nederlandse exportproduct naar Afrika. Doordat de olieprijs is gedaald, is de waarde van de export ook minder.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 In de Randstad valt het wel mee met de paasdrukte, maar op de A1 staat wel file en ook de A13 is volgelopen. Op de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer en richting Amsterdam tussen Voorthuis en Amersfoort Noord zelfs 12 na een ongeluk. Op de A2 Utrecht en Bos bij Del del 2, de A13 Den Haag Rotterdam tussen Delft Noord en het Kleinpolderplein 10 kilometer na een ongeluk op de A20. Alles is opgeruimd daar maar vanuit Gouda nog file rijden tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Krooswijk 3 kilometer. Op de N57 Rotterdam-Brouwersdam voor Hellevoet-Sluis 4. De N210 Rotterdam-Schoonhoven voor de aansluiting met de A16 3 kilometer. En op de N411 de weg Utrecht naar Bunnik tussen Utrecht en de A12 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 ...maakt er vandaag 3 april 2015. Deze week hebben we 9 zittenblijvers, 4 nieuwe binnenkomers... ...15 dalers en 12 stijgers. 4 nieuwe binnenkomers betekent ook dat er 4 weer uit de lijst zijn verdwenen. En dat is de Weekend met Ernest, It, hier, Take Me To Church... ...Chris Brown en Tiger met Ayo. En Vols met Wanderlust Night, die hebben de lijsten helaas deze week niet gehaald... ...maar wie weet komen ze nog een keertje terug...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 Make the bad guys good for a weekend. So it's Like a daydream.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 Taylor Swift op nummer 40. We'll ah, die meid die heeft het best goed gedaan hoor. Ze heeft een tijd lang op nummer 1 gestaan. Maar helaas uh, is zij nu de lantaarn drager. Maar ja, die moet er ook zijn. Wie stond er nou vorige week op nummer 1, 2 en 3 vanavond op nummer 1? En nou, ik ga het je verklappen. Nummer 3. Nummer 2.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 C'est à cause du vent. Mes absences, c'est du sentiment. 2009 vormen Amy en George Shepard hun band. En krijgen ze een versterking van Jay Bovino. En later groeit de groep uit tot een formatie van zes mensen. Als ook Emma Shepard zich bij de band voegt, Dan heb ik het natuurlijk over de band gewoon Shepard. En in 2013 verschijnt hun eerste single, Hold My Tongue. Maar het is Geronimo dat in 2014 de eerste plaats van de Australische hitlijsten bereikte. En ondertussen staan ze op 37 in de Europese hitlijst. En dan heb ik het over Shepard met Geronimo natuurlijk. The Euro Breakdown. Tijd voor de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Niet in handen van uh, bijna mijn naamgenoot. Er staat alleen een streepje door de O heen. Uh, Major Lace, uh, DJ Snake en, en uh, Meu, moet je, moet je dan zeggen. Met, met zo'n streepje er doorheen, geloof ik. Ja, is het Meu? Is het niet Meu gewoon? Nee. Oh, nou ja, Major Lace, nou Meu, dan Meu. Ik vind het goed. Major Lace is het idee van de Amerikaanse DJ en producer Diplo... die we al eerder in de lijst tegenkwamen. Tussen 2008 en 2011 maakte ook DJ Switch een deel uit van het project. Diplo scoort in 2011 zijn eerste hit in ons land met Come On... Catch Em By Surprise, waar ook onder andere Chesto en Busta Rhymes aan meewerkten. In 2012 scoort Major Lace met Get Free zijn eerste hit in de Nederlandse top 40... ...en Watch Out For This, waar ook uh, Busy Signal, The uh, Flexicon en FC Greena meewerken. Ik heb nog nooit van ze gehoord, maar ja, maakt niet uit. Uh, dat werd uh, één van de grote hits in 2013 en toen bereikten ze de zesde plaats. In 2015 werkte Diplo samen met uh, DJ Snake en Meu op de track Lean On. En dat maakte hem zijn derde hit. En hier hoor je hem bij ZFM Zandvoort in de Euro Breakdown. DJ Snake, Major Lees en Meu met Linaan op 35. Nieuw binnengekomen deze week. De Verenigde Staten overgevlogen hier naar Europa toe. Major League samen met DJ Snake. En de medeproductie van uh, Meu, Lean on. Plaats 35 in de uur, breakdown, eerste week dus dat ze binnenkomen. Straks een kleine resume van uh, Sander, welke we nou allemaal wel en niet gehad hebben. Maar eerst gaan we luisteren naar nummer 34, die de 20 weken in staat. En dan heb ik het over Aaron Schupa. I'm an albatross.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 Dan uh, zal ik er wat meer over vertellen. Weet ik zeker. De Euro Breakdown. Tijd voor de volgende nieuwe binnenkomer. En dat is uh, ja, eentje die eigenlijk best wel laat is binnengekomen. pas. Al zeg ik het zelf. Het is al een uh, redelijk lang een uh, bekend nummer. Het is uh, van Armando Christian Perez. En uh, hij blijft een, uh, relatief lang een onbekend uh, buiten de Verenigde Staten. Na het album Miami, dat in 2014 uitkwam, uh, volgen nog een aantal albums. En pas in 2009 raakte Mr. Worldwide, ook in ons land, bekend met het album Revolution. En van dat album wordt I Know You Want Me. Uh, zijn grote doorbraak en dan weet Sander natuurlijk meteen over wie ik het heb. Over Pitbull. leugen, nou, je zit gewoon af te kijken. Je nee. Je het helemaal niet. Je wist het echt? Ja. Oh, cool. Nee, hey, inderdaad heb ik het over uh, Pitbull.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 Something Tough times, believe me, been there, done there. But every day above ground is a great day, remember that. Eindelijk nieuw binnengekomen, dus in de Euro Breakdown. Pitbull samen met Nioh. Uh, I'm mag palace op nummer 33 deze week. Duurde even, maar dan heb je ook wat hè. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Snel door met 31 vorige week binnengekomen heb ik het over Hoody Allen samen met Ed Sheeran All About It op 31. I got soul and I won't quit and your dad don't like it when I talk.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 And your dad don't like it when I talk my shit Cause I'm all about it, baby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 Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de laatste nieuwe binnenkomen deze week. En dan heb ik het over onze zuiderbuurvrouw Cella uh, Sue. 27 is zij uh, binnengekomen. In het echt heet zij uh, Sanne Putzies. En ze is afkomstig uit het uh, Vlaams-Brabantse Leefdaal. Een deelgemeente van Bertum. Wist je dat? Nee. Ik heb, oh, wist ik ook niet hoe ik moest het opzoeken. Ik heb nooit opgelet met de uh, topografie vroeger. Nou, Sunny, die ging uh, naar de middelbare school in uh, Wezem, uh, Wezembeek op hem. Leuk om te weten. En uh, ze leerde op haar 15e pas op de akoestische gitaar spelen. En begon toen ook al eigen liedjes te schrijven. En op haar 17e trad ze als jongste en enige vrouwelijke artiest op tijdens het Open Song Contest Open Mic Avond in het depot in Leuven.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 Stella op 1 of 27 hier in de Euro Breakdown op ZFM uh, Zandvoort met haar prachtige Reason. Normaal is zij in de, de wereld door uh, geweest. noord Sea Jazz Festival heeft ze opgetreden. Lowlands, uh, uh, ga zo maar door eigenlijk. Nou, een tijdje geleden kreeg ze bij... Uh, een tijdje geleden, twee jaar, drie jaar geleden, vier, vier jaar geleden, drieënhalf jaar geleden... Wat gaat dat heel snel. Kreeg zij... Um, um, even kijken hoor. Ja, ze kregen een woord uitgereikt bij uh, Paul, programma Paul. Uh, een gouden plaat voor de Nederlandse verkoper van haar uh, debuutalbum Sella Sue. Nou, deze meid uh, die is voornamelijk bekend. Waarschijnlijk uh, ken je haar wel van haar uh, nummer uh, Alone. Ken je die misschien? We hebben daar even een stukje van laten horen van uh, Alone, van uh, Sella Su. Vind ik wel leuk. Um... Oh, moet ik het wel goed tikken? Ik kan het er niet klaar zijn, hè. Dat is allemaal leuk nummers. Zelfs uh, van Alone even kijken. Nee, nog steeds niet bekend, Sander. Nee. Oh, oh, oh, oh. Zo lekker we dit. Lekker groovy, Lekker funky.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 Prachtige nummer, dus uh, Sellas 2 met uh, Reason nieuw binnengekomen op 27. Wij gaan door met nummer 24. En die is in handen van uh, Fox Stevenson. Met. Ja, je herkent hem al, hè? Sweets. Soda pop. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. nummer is, het blijft zo in je kop Er zit heel weinig uh, lyrics in, maar uh, het is zo'n bekend melodietje. Fox Stevenson met Sweet Soda Pop op 24 deze week in de Euro Breakdown. Uh, Hier bij jou zie je van Zandvoort. Blijf luisteren, de volgende uur zullen we naar de top 3 gaan toekruipen. Ook zullen we de, de Nederlandse top er even op naslaan uh, hoe die eruit ziet. En gaan we kijken of uh, Sander nog een plaat heeft uitgeplust. Denk het niet, het is goede vrijdag. Heb ik hem vrijgegeven. gegeven. Oh ja, we gaan het meemaken. Dit is Sam Smith. stars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 Can I lay by your side Next to you You And make sure you're alright I'll take care of you That don't